Dit is de podcast van het Bartimeus I Ask vragenuur van vrijdag 13 mei 2014. Dit vragenuur wordt iedere vrijdag gehouden van 3 tot 4 uur. Heeft u vragen, dan kunt u deze mede naar i-ask-apenstaartje-bartimeus.nl. Wilt u meedoen aan het vragenuur, ga dan op vrijdagmiddag naar www.bartimeus.nl-i-ask. Goedemiddag allemaal, het is vrijdag 30 mei 2014. Ik moet het nu goed zeggen, want vorige week zei ik het geloof ik fout. 30 mei 2014, even drieën en dit is alweer een Bartimé's I Ask. Vraaguur. Welkom. Wat gaan wij doen? Uh, op verzoek gaan wij kijken naar het importeren van cd's in iTunes. Dat heb ik allemaal uitgezocht vanochtend en ik ga jullie er van alles over vertellen. Uh, dan is het uur waarschijnlijk nog niet vol en ja... Het is niet helemaal mijn ding meer, maar we moeten wel helemaal mee met de actualiteit. En over 14 dagen begint het WK voetbal. Dus ik ben eens gaan kijken naar wat er allemaal in de App Store te vinden is. Nou, dat is een heleboel. En ik heb er twee gratis apps uitgekozen. Want ja, dat doen wij graag als Nederlander hè. gratis apps. En die wilde ik graag met jullie gaan bekijken vanmiddag in de hoop dat ze toegankelijk zijn. Nou, ik weet er natuurlijk al iets van, want ik heb natuurlijk wel even stiekem gekeken. Dus dat ga ik doen vanmiddag naast de vaste onderdelen, de i-ask-vragen en de valreep plus aanverwante artikelen. Nou, voordat ik begin met de vragen binnengekomen bij iAsk, uh, laat ik nog even de microfoon los voor de dringende zaken. Gaat uw gang? Nou, dringend. Ach, dat valt mee. Maar ik, ik heb wel een vraag. Uh, misschien dat een van jullie dat weet. En anders moeten we daar eens even naar kijken. Ik uh, was een uh, redelijk tevreden uh, gebruiker van goggles. Maar uh, dat is zo'n programma waarmee je dingen kunt herkennen. Uh, producten en dergelijke. Erg handig. Maar sinds de laatste updates uh, vind ik hem uh, niet echt vooruit gegaan. Hij is onwaarschijnlijk traag. Duurt heel lang in dat je een resultaat hebt. En dan is het nog maar de vraag of dat resultaat, of je daar iets mee kunt. Dus toen dacht ik van nou, er zijn meer van dat soort dingen. Dus ik ga eens uh, wat anders proberen. En nou dan heb ik uh, TapTapC. Dat... Uh, ziet er aanvankelijk ook heel goed uit. Uh, hij is in ieder geval een stuk sneller. Is iets beperkter... omdat daar geen videomogelijkheid in zit. Je kunt uh, alleen maar... foto's nemen. Maar dan is hij ook redelijk snel... met, uh, met zijn antwoord... Uh, maar nou heb ik gezien uh, dat uh, er zit ergens een knop about en er staat wat informatie over. Er is een beperkt aantal keren dat je hem kunt gebruiken. Uh, als je begint uh, kun je honderd foto's nemen. Nou ik heb er nu een aantal gedaan dus hij telt af. Weet iemand wat er gebeurt uh, uh, als je uh, op nul staat? Moet je dan gaan betalen? Uh, doet hij het dan niet meer? Uh, enzovoort enzoverder. Nou, ik zit een beetje met hetzelfde. Uh, ik ben net zoals uh, Ruud een uh, blije uh, HelloFresh gebruiker. Nou, en daarvoor moet je uh, uh, uit een doos een aantal artikelen zien te herkennen. Ik gebruik daar ook goggles voor. Ik heb gemerkt inderdaad dat die trager is. Ik heb ook gemerkt dat wanneer ik de cameraafstand verhoog, hij het wel iets beter doet. Maar uh, inderdaad, het, uh, het, het koken duurt nu een stuk langer, dankzij goggles. Uh, ik heb TapTapC al een tijdje en ik heb dat nog niet gezien. Maar ik zal het zeker eens proberen. Ik weet niet of er nog andere apps zijn. Volgens mij, Nens is er ook inmiddels binnen. Uh, zie ik. Uh, Nens, weet jij nog andere mogelijkheden dan alleen TapTapC en Goggles? Uh, het waren de drie volgens mij pas nog eventjes onderzocht. Maar we hebben het al eens eerder besproken. Nee, ik uh, weet even zo niet uh, snel. M-Find, is dat? Ja, er staat me ook iets van bij dat het zo heet. Ik ken hem niet, ik kan hem ook wel eens proberen. Nou, ik vind dat Tetepsy helemaal niet zo slecht hoor. Het, het werkt simpel. Um, hij, uh, het voordeel daarvan is dat hij. Uh, er zit een soort autofocus in. Uh, dus hij. Wat gebeurt daar nou? Oh, dat doe ik zelf. Hij stelt dus zelf scherp, dat is natuurlijk handig. Hij is redelijk snel, maar nogmaals, ik vraag me dus af dat als ik die 100 foto's gebruikt heb, wat er dan gebeurt? Nee, ik weet het niet Ruud, ik ga hem zelf ook eens even, over een paar uur heb ik hem alweer nodig. Dus ik ga dat ook eens proberen met TapTapSee en dan kijken of ik dat ook heb. Ik weet ook niet zeker meer of ik daar destijds voor heb moeten betalen... Dus uh, ik zou zeggen, wordt vervolgd en over een paar uur weet ik het zelf ook. Oké, okay, dan hoor ik het wel. Hij was overigens gratis hoor, of dat, dat is hij nu in de App Store, want ik heb hem van de week gehaald. Dus dat, uh, uh, hij was gratis, maar uh, de informatie is nogal semier. Dus je, je komt er niet helemaal achter uh, hoe het nou zit. Uh, ja, uh, ja je, moet ervoor, je moet ervoor gaan betalen, gaan betalen als, hond, als er 100 foto's op zijn. Op zijn. Dat hebben, ze, dat hebben ze gedaan omdat, omdat veel, men, veel mensen hun, hun, hun buik, buik fotografeerden, fotografeerden na, het eten, na het eten. En dat waren het gewoon, is gewoon ziende, ziende, en het is bedoeld, het is bedoeld voor, voor blind, blinden en, slecht, en slechtzienden. En, daar, en daarom zijn ze, ze daartoe overgegaan. over gegaan. gegaan. Het, het, het, het is niet. ...is niet duur en duur en er zit een, er zit een, een, grote, een grote groep mensen mens achter daar, en daarom gaat het ook, gaat het ook snel, snel. En, en ze, zijn, ze zijn wel bezig, wel bezig om, om te kijken of... Of, of, of zo, zo kunnen, gaan, kunnen gaan maken dat er, dat er vragen, vragen, gesteld, vragen gesteld kunnen worden. Kunnen worden. Maar, maar zover, zijn, zover zijn ze nog niet. Nog niet. Ik, hoop dat, ik hoop dat het lukt met, lukt met de iPhone. Ja het lukt zelfs heel erg goed. Want je, we horen alles dubbel van je. Er zit weer zo'n heerlijke iPhone app echo achter. Uh, nou ja, het is, uh, we hebben het al vaker gezegd, het is eigenlijk heel triest dat ze dat nog steeds niet hebben opgespoord en verbeterd. Dus je bent wel te horen Alwin, zelfs luid en duidelijk, maar dus constant, constant, gaat het, gaat het, echoen, echoen, enzovoort, enzovoort. Oké, okay, nou dankjewel voor, uh, voor deze aanvulling, Ruud. Uh, daar kun je wel wat mee, neem ik aan. Ik heb er nog één uh, ding over te zeggen. Dat is een hele andere app. Die heet Look Tell. Um, maar daar, daar werkt het volgens mij als volgt. Je hebt een, een, een doosje met medicijnen en dan hou je dat daar maak je dan een foto van en dan moet je inspreken wat dat is. Maar als je dat dezelfde doosje dan de volgende keer er weer voorhoudt, dan, dan weet hij dat nog. Dan heeft hij dat opgeslagen in een soort database of zo. Maar dat is een hele dure en uh, ja, nou ja dat, dat is niet wat je zoekt, denk ik ik denk dat je meer iets zoekt van, uh, nou ja fotootje maken en kijken, ik heb dat ook wel eens gedaan met mijn thermostaat, dat deed hij prima hij liet precies zien dat het 20 graden was vond ik wel grappig maar dat look en tell kan je dat natuurlijk niet leren nee, dat is inderdaad leuk uh, als je de producten kent uh, uh, en dan voor de volgende keer uh, onthouden, maar daar ken ik wel uh, betere methoden voor, want dan heb je inderdaad die, die label uh, uh, wat heb je uh, de milestone en de penfriend uh, die zijn dan een stuk makkelijker denk ik ja. maar uh, nee, het uh, is een duidelijk verhaal Alwin en, uh, ik, uh, nou ja, ik zal wel zien als die 100 foto's op zijn uh, wat dat kost en of het me dat, uh, waar het is, maar het is, het is in ieder geval uh, ja, het is een, uh, een aardige app, hij doet het aardig. Oké, okay, ik ga hem in ieder geval vanavond uh, ook proberen. Oké, okay, nog iemand met een vraag? Nee, goed, dan heb ik uh, vanaf nu de microfoon gelokt. En dan gaan we kijken naar iTunes op verzoek van Astrid. Um, ik hoop dat dit goed gaat, want ik heb iTunes nu. Onder Windows draaien op mijn Mac en dat is een virtuele Windows. En toen ik het vanochtend probeerde, kwamen er wat strubbelingen tussen iTunes op de Mac en iTunes op de virtuele Windows. Ik hoop dat die nu opgelost zijn. Dus ik ga eens even iTunes starten, de Windows versie. En we gaan natuurlijk eerst kijken naar allerlei instellingen die nodig zijn. iTunes. Oeh, dat is een beetje fors. Dus ik ga ietsje terugzetten. Zo, iTunes. iTunes, bronnenstructuurweergave. De bekende bronnenstructuurweergave die we allemaal kennen. Die je aan en uit kan zetten met Ctrl-S en die je het beste gewoon aan kunt laten staan. We gaan naar de opties. Menu-balk, bestand, bewerken. Nu is het met uh, de, de voorkeuren... Het voorkeurenmenu staat helemaal aan het rolmenu van bewerken. Alleen je kunt bij iTunes niet omhoog pijlen. Zoals je dat dan graag zou willen. Je moet echt naar beneden. Want anders doet hij het niet. Nu, opnieuw knip, kop, plakken, verwijder, alle selectie, voorkeuren, controle, plus. Verlaat menu, control, algemene voorkeuren, dialoogvenster, oké, okay, knop. We moeten zijn in de... Algemene voorkeuren, want daar staat een aantal dingen in die te maken hebben met hoe je met cd's wil omgaan. Annuleren Al knop, algemeen knop, naam bibliotheek, invoerveld, bibliotheek van Tom Hessels, filmselectiefakje niet geselecteerd. Hier krijg je een aantal selectievakjes die te maken hebben met wat je in die structuur die we net even tegenkwamen in het kort wil zien. En deze selectievakjes kun je dus, nou ja, zoals dat bij een selectievakje hoort, aan of uitzetten. Films wil ik niet zien. TV-programma selectievakje niet geselecteerd. Podcast selectievakje geselecteerd. Nou, die staat toevallig geselecteerd. Uh, ik heb geen, ik gebruik iTunes hier niet als podcaster, dus. iTunes u selectievakje niet geselecteerd. iTunes u Boeken selectievakje niet geselecteerd. App selectievakje geselecteerd. geselecteerd. Tonen selectievakje geselecteerd. Tonen, dat zijn de beltonen. Internet radio selectievakje niet geselecteerd. Internet radio. Genius selectievakje niet geselecteerd. Genius, dat is iets heel slims. Gedeelde bibliotheek, selectievakje geselecteerd. Gedeelde bibliotheek heb ik wel geselecteerd. Componisten tonen, selectievakje niet geselecteerd. Componisten tonen, dus niet geselecteerd. Vind ik uh, niet zo interessant. Aangepaste kleuren gebruiken voor geopende albums, films enzovoort, selectievakje niet geselecteerd. Ik heb het niet geselecteerd. Ik weet ook niet in hoeverre het ons stoort of juist zou helpen. Dat is een kwestie van even uitproberen. Groot lettertype gebruiken voor lijstweergave. Selectievakje niet geselecteerd. Niet geselecteerd. Selectievakjes bij lijst toen selectievakje geselecteerd. Dat heb ik wel gedaan. Lijstweergave voor alle media toen een selectievakje geselecteerd. Nou, dat heb ik me wel gedaan, want lijstweergave, daar word je over het algemeen wel blij van. Bij het laatste CD-keuzelijst: Vragen om CD te importeren. Nou, 3 van 5. Hier krijgen we dus een aantal mogelijkheden. Wat moet hij doen als je een CD in het laadje douwt? We gaan even naar boven: CD-CD-tonen. CD-tonen. Dan laat hij hem zien, doet hij verder niks. CD afspelen. Afspelen is ook leuk. Vragen om CD te importeren. Dus dan krijg je een melding van of hij dat wel of niet moet doen. CD importeren. Een CD importeren. CD importeren en uitwerpen. Nou, dat zijn de mogelijkheden. We laten CD hem even import, staan. Vragen om CD te importeren. Ik ga nu verder tabben. Importinstellingen. Punt, punt, punt. Dan krijgen we de importinstellingen. Daar gaan we naartoe. Algemene voorkeuren dialoogvenster, Importinstellingen dialoogvenster. Details: Details gebruik deze optie als er zich problemen voordoen met de audio-kwaliteit van Audio CDS. Hierdoor kan het importeren trager verlopen. Op nou, dat uh... Instelling: Keuzelijst. We gaan even. iTunes plus 2 van 4. Importeren met: Keuzelijst. Accordering: 1 van 5. Wat zegt hij nu? Accordering: af codering Oh ja. Accordering. <laughs> Uh, er staat natuurlijk, en dan moet ik even AAC even terug naar mijn microfoon, AAC codering we krijgen nu de mogelijkheden van als je de cd gaat importeren zoals ik vorige week heb verteld, of gaat rippen, zoals het bij CDX en zo heet, dan moet je aangeven hoe de audio moet worden weggeschreven um, hier zijn een aantal mogelijkheden, AAC dat is een manier van coderen, AF -codering. AIF is ook een manier, Apple lossless codering Apple lossless dat is uh, waarschijnlijk Vlek of Ape. Ik denk Ape. Bij uh, Apple is dat Ape. Loslust is dus wat ik vorige week al zei. Zonder dat er uh, audio kwaliteit verloren gaat. Dus dan worden de bestanden groter. MP3 codering. MP3 codering. Weefcodering. codering. is. Nou gebeurt er helemaal niets mee. Wordt het gewoon recht, toe, recht aan. Naar de computer geschreven. Zonder dat er iets met de audio wordt gedaan. Ik ga terug naar MP3. MP3 codering. Ik ga tabben verder. Instelling, keuzelijst, hoge kwaliteit 160 kbps, 2 van 4. Hoge kwaliteit, 160 kbps. Nou, dat vind ik niet echt hoog, dus ik ga naar beneden. Hogere kwaliteit, 192 kbps. Ik ga nog verder. Import instellingen, dialoogvenster, MP3 codering, dialoogvenster, VBR gebruikt de bits voor een ge Nu ben ik gegaan, ik ga even terug. Frequenties lager, stereo met stereo bitsnoeheid, standaard instellingen knop, annuleren knop, oké okay knop. Waarom doe ik dit? Standaard. stereo dit? He. Ik heb dit gedaan omdat er nu meteen een. Wat je namelijk eigenlijk had moeten zien is. Uh, custom. Dus ik bepaal zelf hoe die moet gaan coderen. Maar als je daar naartoe peilt, naar beneden, dus voorbij die hoge, hogere kwaliteit. Dan komt hij meteen in een nieuw dialoogvenster waar je dus die uh, uh, handmatige instelling, die custom instellingen zelf moet gaan maken. En dan springt hij ergens in middenin. Um, Standaard instellingen knop. Stereo bitsnelheid. Keuzelijst. 160 kbps. 12 van 16. 12 van 16. Hier ga ik dus de bitstream weer uh, uh, bepalen. En net als vorige week ga ik lekker naar 320. 192, 224, 256, 320 kbps. Een lager kan ik niet. Nu ga ik tabben. Met VBR variable bitrate codering selectievakje niet geselecteerd. Met variable bitrate, wat ik vorige week al zei... dan gaat uh, de codeerder gaat uitmaken wat het precies moet zijn. Uh, als hij um, lagere uh, kan coderen, doet hij dat. Um, is de, zeg maar het geluid wat hij moet uh, coderen van dermate uh, complexe kwaliteit... Dan gaat hij uh, de instelling pakken 320 en als het lager kan, dan doet hij dat. Dus uiteindelijk wordt je bestand dan ook wat kleiner. Dat hangt van het stuk muziek af. Sample frequentie, keuzelijst, automatisch, 1 van 10. Automatisch, dan zal hij uitgaan van de oorspronkelijke sample frequentie. Ik ga het nu niet meer allemaal vertellen, want dat hebben we vorige week al gedaan. Maar de mogelijkheden die je hier hebt is 8000 kHz. 11.000, 25k, 12.000k, 16.000, 22.000, 24.000k, 32.000, 44.000, 100k, 48.000. En verder gaat hij niet. Nou, we zullen hem nu voor de gein even op 44.000 44 laten staan, want de meeste cd's zijn dat. Zou je een cd tegenkomen die dat niet is, dan gaat hij zelf die sample frequentie aanpassen. Kanalen, keuzelijst automatisch, 1 van 3. Automatisch, kanalen, dat gaat of er dan keuze zijn, mono en stereo. Mono, stereo. Ik zet hem op stereo, ik doe weer een tap. Stereo modus, keuzelijst, joint stereo. Joint De stereo, dat is ook weer zo'n oh. grapje van zo'n uh, codeerprogramma uh, of algoritme zoals ze dat zeggen. Als je een stukje audio tegenkomt dat even niet stereo is... dan zegt hij van, hey, dat is, uh, de beide kanalen zijn gelijk. Dat scheelt mij ook ruimte. Dus dan hoef ik niet echt even stereo te zijn. Dat noemen ze joint stereo, onder andere. Er worden wel meer dingetjes meegedaan. Uh, dat kan het bestand ook weer verkleinen. Maar ik ben eigenwijs daarin. Ik vind dat hij gewoon echt uh, stereo moet doen. Want ik wil niet dat er al te veel in mijn bestand wordt geknutseld. Slimme codering, selectievakje geselecteerd. Slimme codering. Ik heb proberen uit te vinden wat dat nou is, maar niemand weet dat blijkbaar, tenminste op het internet niet. Ze zeggen dan dat er een analyse wordt gepleegd op de audio en dat daarmee het een en ander wordt gedaan. Nou, je kan het aan laten staan. Um, niet geselecteerd. Ik zet het lekker uit. Frequenties lager dan 10 hertz filteren selectievakje geselecteerd. Nou, frequenties lager dan 10 hertz worden uit uh, het bestand gefilterd. Um, dat zijn frequenties die je niet echt hoort, maar wel voelt. Ik denk dat als je een film als die Earthquake als mp3 wil uh, gaan uh, draaien, dat dat misschien wel handig is om ze dus erin te laten zitten. Oké. Okay. Oké okay, knop. Dat is de oké okay, knop. mp3 codering dialoogvenster, iTunes dialoogvenster, uw instellingen verschillen van de aanbevolen instellingen. Wilt u de aanbevolen instellingen gebruiken? Wijzige knop. Annuleren knop, niet wijzige knop. Ik ga naar wijzigen. Algemene voorkeuren dialoogvenster, importinstellingen, dialoogvenster, instelling, keuzelijst, aangepast. Kijk. Vier van vier. Nu hoor je ook, ik zei iets van custom, maar hij noemt het aangepast. Hij heeft ze nu aangepast en we kregen de mededeling van willen we dat nou echt? Ja, iTunes wil ze nou helemaal overal mee bemoeien. Dus en het is natuurlijk leuk om, om basisinstellingen te doen. Maar als ik vind dat ik ze wil veranderen, dan wil ik ze gewoon veranderen. Goed, zij vragen dat nog even of je dat nou echt wel wil. Foutcorrectie gebruiken bij lezen, audio, CD als selectievakje niet geselecteerd. Ja, foutcorrectie. Dat betekent dat als er een rottigheidje op de, op de CD zit, dat er uh, met foutcorrectie uh, eventueel de, dat hersteld kan worden. Uh, je kunt dat aanzetten? Geselecteerd. Dat heb ik nu ook gedaan, maar dat kan betekenen dat het wat langer duurt om een CD te rippen. Oké, okay, knop. Oké, okay, nou dat waren die instellingen, die heb ik nu gedaan. Nu kom ik weer voorkeuren... terug in het algemeen voorkeurenvenster. Bij laatste cd keuzelijst vragen om CD's te importeren. Dat hadden we. 5. Importinstellingen punt, punt, punt, Knop. Die importinstellingen die heb ik dus net gedaan. Nu gaan we verder tabben. CD-trekname automatisch ophalen van het internet selectievakje niet geselecteerd. Nou, dan gaan we weer CD-namen automatisch ophalen. Dat selecteren we. Geselecteerd. Daar hebben we vorige week die, uh, die Free DB voor ingesteld bij. Uh, uh, bij uh, C-Dex, ik heb geen idee wat Apple gebruikt als database. Dat vertelt het hele verhaal niet. Taalkeuzelijst, Nederland. Nou, dat, nu komen we bij de algemeen, verder bij de algemene instellingen van iTunes, de taal. Help -knop. En de helpknop. Okay -knop. En de oké okay knop. Nou, we gaan het vandaag alleen maar over die cd's hebben. Bronnenstructuurweergave Ik ben weer terug bij de bronnen. Nu ga ik er weer dezelfde cd in stoppen als vorige week. Komt die aan. En dan nou hopen dat. De virtuele windows hem ook nog wil zien. En niet dat de Mac iTunes er doorheen komt tetteren, want dat kan natuurlijk ook nog. Hij is aan het spinnen. Niveau 1, alles of nooit disk 1 schijf afspeellijst. 1 van 1 iTunes dialoogvenster. Wilt u de CD alles of nooit disk 1 importeren in de iTunes bibliotheek? Ja knop. Nou, we doen maar ja. Bronnenstructuurweergave alles of nooit disk 1 schijf afspeellijst. 1 van 1. Hij ik ga nu even tabben, want ik zit in die boomstructuur. Nieuwe afspeellijst. Bronnenstructuur: weergave Alles of Nooit Disk in Niveau 0. No, ik ga even naar boven. 5, ja, maar zonder tussen afspeellijst. Ja, Ik zit nu boven in de muziekbibliotheek. Ik peil even naar beneden om jullie te laten horen wat ik er iets bij gekregen heb. De podcasts, bibliotheek afspelen. Podcast, podcasts, hè, dat waren die selectievakjes. Apps 50, updates, beschikbaar, bibliotheek, tone, bibliotheek de afspelen. De afspelen. Aangeschaft Storeafspelen. Niveau 0, apparatenbronnen, open. Niveau 1, alles of nooit, disk 1, schijf afspelen. Hij ziet nu 1. Hij ziet nu mijn cd-dvd-speler als apparaat, hè, zoals hij ook je iPhone als apparaat kan zien. En je hoort nu ook al dat hij die cd heeft gezien. Niveau 0, afspeellijstenbronnen. En Open. verder krijg ik dan nog daaronder de afspeellijsten. Niveau 1, diverse afspeellijsten. ook afspelen. Hier staan dus een paar afspeellijsten van Niveau 1, niveau 1, niveau 1. Niveau 1 niveau ik ga even op die apparaten 1, alles staan. 1 schijf, afspelen. En dan ga ik 1 1. Nieuwe afspeellijstknop, afspeellijstactieknop. Alles of nooit, disk 1, lijst niet geselecteerd, geconverteerd 1, openingsmuziek, tijd afspelen knop. Ik ga even door. Shuffle knop. Uitwerpen knop. Alles of nooit, disk 1, alleen lezen. 11 nummers, 1 uur, alleen lezen. Opties knop. Een opties knop. CD informatie knop. Importeren stoppen knop. Elf nummers, 1 uur, 605,9 MB alleen lezen. Menu stoenen knop. Volume horizontale schuifregelaar importeren, zoon van god, alleen lezen. Resterende tijd 0 uur 33 3,9 x alleen lezen. Resterende tijd 0 uur 32 3,9 dus x stoppen knop. Nu aan het uh, converteren, dat laat ik even doorgaan. Um. Wat er nu straks gaat gebeuren is dat hij dus ook keurig in mijn bibliotheek staat en dat wilde ik jullie even laten zien. Als ik nu stop, dan weet ik niet zeker of hij de boel eruit gooit. Je kan het wel even doen. Want... Resterende tijd 0 uur 13,37 oh, nee, al 13 x alleen lezen. Resterende tijd 0 uur 10,36 x alleen lezen. Resterende tijd 0 uur 10,34 x alleen lezen. Resterende tijd 0 uur 0, importeren. De volume ik die ik net Importeren. CD informatie knop. Opties knop. Oh, ik denk dat hij al klaar is. Optiesknop, even kijken CD voor menu menus toen, volume hoor, importeren resterende tijd, stoppenknop. Bibliotheek in voorveld. Nee, hij is klaar. Stoppenknop. Resterende tijd, 0 uur 202,0X oh, Alleen links resterende met het importeer. Met het volume bezig. menu num importeren stop CD info optiesknop. Die optiesknop. Contextmenu, treknamen opvragen. CD treknamen op versturen. Nou, treknamen opvragen. zijn ze? Verlaat me nu op CD-informatie. Cd CD-in CD-informatie dialoogvenster, artiest in Voorveld, Joep van het Hekken. Die geeft eigenlijk diezelfde informatie die je in cd zag en daar kun je doorheen tabben. Componist in Voorveld. Album in Voorveld, alles of nooit disc 1. Schijfnummer in Voorveld 1. Van in Voorveld 2. genre, genre keuzeelijst met Voorveld. Pop. CD 1 van 2. Jaar in Voorveld 1992. Verzamel cd selectievakje niet geselecteerd. Help knop. Ok knop. CD informatie knop. Dat is dus de informatie die we hebben. We gaan nog even verder. Nu gaan we weer verder. Importeren toppen. stoppen knop. 11 nummers. 1 uur. 600 en menu stoenen knop. Volume horizontaal is importeren. OV jaarkaart alleen lezen. Resterende tijd. 1 uur 44 3 stoppen knop. Ik ga nu stoppen. iTunes. Nou menu is knop Ik ga er vanuit dat de horizontale bibliotheek invoek opties knop bronnen structuur weergave alles of nooit disk 1 En ik ga nu naar boven nieuwe apps podcasts bi music bibliotheek afspeellijst En ik ga nu in de muziekbibliotheek zit ik bovenaan ga ik even tabben nieuwe afspeellijst knop afspeellijst actie knop Knop nummers keuzerondje geselecteerd. Hier zijn die um, keuzerondjes of eigenlijk tabbladen moet je het zeggen. Hè? Dat zijn net als bij de iPhone. Hier heb je allemaal keuzerondjes van hoe wil je de zaak ge geordend zien. Nummers is geselecteerd. De andere mogelijkheden zijn. Knop albums keuzerondje geselecteerd. Dan krijg je in een lijst alle albums te zien. Knop artiesten keuze rond je niet geselecteerd. Nou, dat is duidelijk alle artiesten. Knop genres keuze rond je niet geselecteerd. Knop match keuze rond je niet geselecteerd. iTunes match. nou daar doen we niks mee. Lijst, want dat knop kost geld mijn lijsten. Muzieklijst niet geselecteerd. Openingsmuziek. Tijd 0 uur 46. Joop van het Hek. Album alles of nooit. Disk 1. Genre pop. 1 van 4. Nou hij heeft er dus 4 gedaan en dan heb je ze keurig in je bibliotheek staan. Openingsmuziek. Centraals, Zoon van God. Alles we zullen of nooit. Even Kijk, kijken, als ik nu aanknop knop knop, knop, knop, knop, knop album keuze rond knop, knop nummers keuze rond knop, knop artiesten keuze Knop artiest even selecteer. Knop al knop rond geselecteerd. Knop genres. Keu, knop match keuze rond. Mijn lijstenknop. knop. Artiesten keuzelijst op van het Hek. Twee van twee. Nu heb ik maar twee, keuzelijst, uh, twee in de keuzelijst staan. Want in mijn bibliotheek is leeg. Artiesten keuzelijst op van, van, het, van het, hek. het Hek. Nou zo kun je dus ook al je cd's um, importeren in, uh, in iTunes. Dan heb je een programma als CEDEX dus niet nodig. Um, en ze worden ook keurig meteen voor je getagd. En uh, ook... Uh, ja, uh, zodat je ze ook in iTunes uh, goed kunt vinden. Ik heb nog niet gekeken waar de uiteindelijke mp3's worden geplaatst. Dat kan ik ook nog wel even doen, maar ik ga eerst even de microfoon losgooien voor eventuele uh, vragen. Ja, ik heb een vraag, want ik mis eigenlijk de uh, extensie m4a helemaal. Kan je, kan je daar niet voor kiezen? Of als je niks kiest, dan doet hij dat automatisch of zoiets? Nee, je moet er één kiezen. Ja, m4a... Ik weet ook niet of dat nou ex, ex, ex, echt, echt een audioformaat is. Um, um, en, want hier heb je alleen maar dus Apple Lossless en de AAC en de AIF en de MP3 en de, de volledige weef. Dus meer heb ik niet gezien. Dus ik weet het eigenlijk niet um, waarom ze die voor audio er niet in hebben staan. Ik, waarschijnlijk voor video wel. Als je, als je bij de iTunes store een, een nummer koopt, dan is het altijd M4A. En ik, geloof eigenlijk, ik denk eigenlijk dat als je niks kiest bij die instellingen... dat het dan M4A, want ik heb het wel eens gedaan, dacht ik. Is het ook niet zo dat, dat M4A uh, gewoon een variant op AAC is? Ja, ik ben er niet zo in thuis, maar dat dacht ik eigenlijk. Ja, en het mooie is nu ook dat als je nou gaat synchroniseren... dan heb je die CD ook op je iPhone. Dat is natuurlijk het mooiste ervan. Ja, als je dan wel de uh, instellingen bij het synchroniseren... de muziekinstellingen bij het synchroniseren... ...goed hebt staan, want anders neemt hij hem natuurlijk niet mee. Dus je moet wel even kijken of je dan voor alle muziek kiest... ...of dat je dan... ...ja, nou ja goed, uh, ik weet niet of we, of we daar... ...daar hebben we nog niet echt ooit heel erg ernstig aandacht aan besteed... ...dus dat kunnen we ook nog wel een keer doen... ...aan dat hele synchronisatiemodel. Um, want je moet wel... Kijk, als je een hele grote bibliotheek hebt met al je muziek erin... en je zou gewoon de bibliotheek gaan synchroniseren... dan gaat dat niet op je iPhone passen. Of je moet een hele dikke iPhone hebben met op zijn minste 32 of 64 gigabyte. Dat hangt natuurlijk ook van je muziekbibliotheek af. Dus vaak moet je dan weer een keuze maken van afspeellijsten... of bepaalde artiesten of zo die je naar je iPhone wil hebben. Dus je moet er wel degelijk nog iets voor doen. Oké, okay, nog iemand een vraag over uh, dit stukje... over uh, cd's importeren in iTunes... Zo, dan gaan we nu naar de iPhone. Van de, van de Mac naar de iPhone. Um, mochten er nog mensen zijn... of uh, een vraag zijn over inderdaad... hoe je met, die, met het synchroniseren... en het instellen van... hoe je de dingen wil synchroniseren... als het gaat om muziek en apps en zo... Uh, dan wil ik daar best ook eens aandacht aan besteden. Als daar tenminste vraag naar is... als dat zo is, stuur dan een mailtje naar... i-ask-barthimees.nl of roep het gewoon in de chat. Dan onthoud ik het ook wel. Oké, okay. we gaan nu... Met de apps aan de gang. Ik roep even, ik wil dat wel graag, dat je dat doet. Prima, ik vind het ook leuk om te doen. Dan doen we iedere keer gewoon wat aan, aan iTunes en aan wat uh, aan dat soort dingen. Um, vind ik ook leuk, dat zei ik al. Goed, gaat gebeuren. Um, dan ga ik nu de microfoon vastzetten voor de WK. Dus de, de anti-voetballers kunnen nu afhaken. ga ik doen ja, want voetbal interesseert me nog minder dan niks. Daar weet ik Ruud, dat weet ik. Wat ik in de intro al zei, ik heb gekeken naar een aantal gratis apps. Ik heb de, de eerste twee genomen die ik tegenkwam. En de eerste die wij gaan doen. Die heet 2014 eh, WK 2014 Marisa Carboni. Daar gaan we dan. WK 2014. WK 2014. Oké. Okay. WK 2014. Toen ik hem vanochtend opende, begon hij te vragen of ik uh, pushberichten wilde hebben. Dat heb ik niet aangezet, want ik vind uh, de apps die me al pushberichten sturen, die me pushberichten sturen, al meer dan genoeg, zoals de NOS en zo en regenmelding. Dus ik heb dat in eerste instantie uitgezet, um, want ik weet ook verder niet of ik uh, iets met deze app ga doen. Wat hebben we voor scherm? We hebben bovenin WK, WK 2014 Koptekst. De koptekst WK 2014. WK 2014. WK 2014, dat is een knop. Daar ben ik ook achter gekomen, dat zegt hij niet. Nieuws. Een nieuwsknop. Nederland. Nederland. Algerije. Algerije. Argentinië. Australië. België. Bosnië en Herst, brazilië Nou, nu krijgen we een hele rij. Bosnië, België, Oost-Argentinië. Algerije, Nederland. Ik tik even op Nederland. Deze rij, ik ga even met één uh, vingertik van vier vingers naar beneden. Uruguay. En dan hoor je Uruguay is de onderste. Verenigde, Verenigde Staten, Zwitserland. God, dat doet Verenigde Staten ook mee, jongens. Nou, WK We naar Mexico. Nederland. Zuid-Korea. WK 2014, nieuws. Nederland, Algerije. Nederland. Ik tik even op Nederland. Nederland. WK 2014, terugknop. Een terugknop. Nederland. Context. Nederland. Turkije 0-2 Nederland. Oktober 15, 20. Eindstand. Dat was dus in oktober. Nederland 8-1 Hongarije. Oktober 11 20. Israël versus Sprak wat zag worden langs reeksnetten 4+25% Turkije 02 Nederland oktober 15 20 eindstand De eindstand was dus blijkbaar 02 Nederland 81, Hongarije. oktober 11 20 80 eindstand Andorra 02 Nederland september 10 20 30, Dit zijn dus eindstand. wedstrijden geweest in de voorrondes dan ga ik tenminste vanuit Estland 2 Nederland september 6 Hebben we daar 20, gelijk te hebben plusveld Ja eindstand. daar staat nog iets van bij Estland 22 Nederland. Het was aan Nederland, Turkije, Nederland, Nederland. WK2, Nederland. Kopte, Nederland. Nou, hier kan ik text. dus verder niet op teken. Nederland. Hier kan ik wel Nederland. Terugknop. Gebruikers online. 2. Nederlands. Kopniveau 1. 13.169 JPG. Afbeelding. Zit er zitten wat afbeeldingjes tussen. Nederland. Nederland. Opgericht. 1889 Stadion. Amsterdam-Arena. Capaciteit. 53.052 Trainer L. Van Gaal 10 nou. Naam Begin van tabel Leeftijd 1.3.7.2.0.6 J.P.G. Afb J. Sillersen Doelman Leeftijd 25 Nou dat is toch leuk, dat was op Nederland um, Dat is dus uh, de knop Nederland Nederland voor Nederland Nederland Koptekst Nederland Turkije 02 Nederland Oktober 15 20 dat was dus, uh, uh, ik weet niet, of de, de, de grappen is als ik... Nederland 81 Hongarije, oktober 1. Ik ga even op die... Nederland, deze terugknop. Volg deze wedstrijd. Knop gebruikers online. Nu heb ik een wedstrijd wedstrijd statistieken. Begin van tabel. Opstellingen. Einde van tabel. 13.169 Jbg. Nederland. Hongarije. Eindstand. 81. 49 Jbg. Afbeeld 15. R. Van Persie. 24. K Strookman 2219 JPG 37 J Lens 49 JPG of 42. Je ziet dus allemaal uh, plaatjes en namen 42. Rotterdam. Positie. Rotterdam, Geboorteplaats. Nederland. Ik heb op deze uh, man, man geklikt en dan krijg ik dus uh, ook nog allerlei informatie. Geboorte, nou dat wil ik al. Nederland. Terugknop. Ga terug? Ja, dan kom ik weer Nederland. in deze lijst. Nederland. Turkije 02 Nederland. Heb Op ik een Nederland weer. 81 Hongarije. Oktober 11. Andorra 02 Nederland. September 10. Estland 2 ja, Nederland. Waar deze is Estland. Nederland. Terugknop. Volg deze wedstrijd. Knop. Gebruikers online. 2 Estland. 13169 Jbg. Nederland. Eindstand. 2 2. 32 Jbg. Af... 2. A. Robben. Ik weet niet wat die 2 betekent. Twee kreet eindstand Nederland. Ik tik even Nederland. Op Nederland. 13.100 Nederlands. Ne op niveau 13 land. Nederland. Opgericht 1889. Stadion Amsterdam Arena. Dan krijgen we weer dat gedoe over dat stadion. Nederland. Terug. Nederland. Estland 2-2 Neder. B5D en of 8 3D en. vorige diplomatic alliances. Op 2x. Ik door Google. Op mobiel about. En daar komen we dus Opling. af en toe advertenties doorheen. WK2, Nederland. Nederland. Turkije 0, Nederland. Andorra, Estland 2. 2, 5 D, of Zachtappen, nou, Estland 3. staan nu Nederland. Onder, onder die Estland, zo dus kun je dus die 20, wedstrijden allemaal WK2 nagaan. WK 2014. WK 2014. Zoals die gespeeld zijn. En de opstellingen. 2014. En nou ja, ik hoor zelfs geboortedata van de jongens. Dus behoorlijk wat informatie. Algerije. Um, Nederlands nieuws. We gaan even naar de nieuwsknop. WK 2014. Terugknop. Nieuwe oranje systeem slaat aan, Nederland hengt vertrouwen tegen Ghana. Bondscoachmanschaft, Brazil Brazilië heeft als thuisland voordeel en is topfavoriet. Ik zal eens even dubbel tikken hierop, en dan krijg ik Terug, een terugknop. terugknop. Voetbalprimeur, NL, voetbalprimeur, NL, koppeling, afbeelding, voetbalprimeur, NL, koppeling, afbeelding. Nieuwe oranje systeem slaat aan, Nederland hengt vertrouwen tegen Ghana, koppeling. DSV betreurt afhaken van de vaart, ik vind hem echt een toffe gozer, koppeling. Bondscoachmanschaft Brazilië heeft als thuisland voorbeelden Nou is dus eigenlijk nu op een, op een soort website, website van terug. Terugknop Voetbalprimeur Van NL Voetbalprimeur Terugknop Maar goed, daar vind je WK dus alle 2014. Terugknop Nieuwe oranje systeem WK204 En nu gaan we naar WK204 En dat is even onduidelijk B5DN of X8 App 3DN WK2014 WK Koptekst In het hoofdscherm b 5 d Demo of Gratis dit is allemaal weer een advertentie die nu bovenin verschenen is. Hier Stars 2 x 41.000 op 2X, adds door Google, Obuabout, WK 2014. Nieuws. Boven WK die nieuws 2014. stond de knop WK 2014. WK 2014, terugknop. En als je daarop tikt, krijg je het speelschema. WK 2014, Stent Caldoon. Cup. spel. Cup. quiz. Brazilië en Kroatië, Juni 12, 21. 21 uur op juni 12. Mexico, cameroen Juni 13, 17. 5 uur. Spanje, Nederland. Juni 13, 20. Ik heb alleen niet kunnen achterhalen of dit Braziliaanse tijden zijn of Nederlandse. Uh, dat kan misschien uh, iemand anders die uh, hier aan boord is en alles van voetbal weet mij vertellen. Zie Australië. Juni 13, 23. Hij zegt een beetje naar Chili. Colombia, Griekenland. Juni 14, 17. Ik zal eens even op die Nederlandse wedstrijd tikken. Spanje, Nederland. Mexico, Spanje, Nederland. Hopla. Terug. terugknop. Volg deze wedstrijd. Knop. Geen idee, als ik hier op dubbel tik, Dat ga ik straks even doen. Gebruikers online: T Spanje. 13.169 JB, Nederland. 13 juni 2014. 21. X. 7 Koppeling: afbeelding. Een koppeling: ja. stem op de winnaar: Spanje. 24 Knop. 24.900 stemmen. Nederlands. Knop. 27.005 stemmen. WhatsApp. Koppeling. Tweeën. Koppeling. Dat is ze... Ik ga 3. even op. Open. de aan. Aanmelden. 1 reactie van Sebok Ad Terug. Volg de gebruikers. 15.000. Spanje. 13.100. Nederland. Nederland. Ik tik even op Nederland. Terug. Volg de gebruikers op. Terug naar wet. Nederlands. Kop Niveau 1. Terug naar wedstrijd. Knop. Doe we even. 13.109. Land. Nederland. Opgericht. 1889. Stadion. Amsterdam Arena. Dat is ons thuisstadion. Capaciteit: 53.000. Trainer. L. Van Gaal. 10. Naam: Begin. Leeftijd: 13720. J. Silversen. Daar zijn ze weer. Doe man. Leeftijd: 00. No. No. Dan krijg je dus. 0 no. Leeftijd. 25, 0, 20 procent. Oh, 20%. 25 procent. Terug. Wat die nullen zijn, weet ik ook niet. Volg deze gebruikers online. Volg deze wedstrijd. Knop. Ik ga nu even op volg deze wedstrijd dubbel tikken. Notificaties. Wilt u notificaties ontvangen voor deze wedstrijd? U kunt de notificaties voor deze activeren via instellingen groter dan berichtencentrum groter dan WK. Sluiten. Knop. Nou, dat kan ik dus. Notificaties teurig, krijgen. Teurig, dat knop. zal dus iets, dat, dat ga ik misschien wel even uitproberen. Tegen die tijd, want de, waarom zou ik hem eraf gooien? Ik laat hem er gewoon even op staan. Zeker tot de eerste wedstrijd. Volg deze wedstrijd. Gebruikers online. Terug naar wedstrijd. Ik ga nog terug, terug, terug naar wedstrijd. En dan ben ik weer bovenin. X7667. Stem op de winnaar. Speen. Knop. 24.000 stemmen. Nederlands. Knop. Ik zal even op deze klikken. Stemmen. Nederlands. Grijs. Knop 27.051 Stemmen WhatsApp Hopelijk Stemmen Geen idee, ik heb Nederlands is nu grijs, dus ik ga even stemmen Stemmen 21 Ik 7 Stem op de winnaar Spain G 24.000 Stemmen Nederlands 27.001 Stemmen WhatsApp Tweeënten Koppeling nou. Terug Terug Volg deze Gebruikers om 15.622 Spanje 13.169 JBG Nederland 13 juni 2014 21. x Koppeling. Stem op de winnaar Speen. Grijs. Stem op de winnaar. Stem op de winnaar. Nee. Speen. 24.900 stemmen. Ik kan dus. Nederlands. Uh, Grijs. Zo te zien, niet echt iets doen met dat stemmen. Nou, dit is zo'n beetje alles wat ik uit het appje kon halen. Uh, dus meer kan ik jullie er op dit moment ook niet over vertellen. Um, ik ga de microfoon losgooien. Oké, okay, niemand vragen. Ik zie dat we ook nog maar met een heel klein, echt geze ge klein gezelschap uh, aanwezig zijn. Dit was dus de app uh, um, WK2014 Marisa, uh, hoe heet die ook alweer, ik moet even, Carboni. Um, lijkt mij redelijk toegankelijk. Uh, Nens, ik weet niet of jij nog iets hebt toe te voegen over de toegankelijkheid... Ja, je komt als goed is inderdaad de drie ongelabelde knoppen tegen. En de eerste ongelabelde knop is zeg maar dat je voor de eerste partij bent, die dan links aangegeven wordt, dus die als eerst wordt genoemd. En daar kan je dan op drukken: dan als jij wil stemmen. En de middelste is als je vindt dat geen van beiden gaat winnen, dat is de tweede knop en de derde knop, is als de tegenpartij of in dat geval de tweede partij zeg maar gaat winnen volgens jou. En dat komt dan in een polletje en als, zodra je dat hebt gedaan gestemd, dan zie je uh, ook direct als je weer langs die knoppen gaat, hoeveel er voor, uh, voor iedere wedstrijd is gestemd. Oké, okay, dat zijn waarschijnlijk de JPG's die ik uh, tegenkwam. Oké, okay, nou voor de rest leek hij me gewoon uh, helemaal uh, toegankelijk. Ik heb niet echt iets gemist. Oké, okay, nou dan gaan we de tweede ook nog maar even doen om uh, 15 uur 48. Komt ie aan. Sofa Sofascoren. Sofascoren heet ie. live livescore. We gaan hem openen. En deze heb ik... Sofascoren. Voetbal. Knop. Een voetbalknop. All names. All games. Page 1 of 2. 30 mei. Knop. In het leaks. Expanden. Knop. International. 1. Slash 9. Expande Knop Italië 11. Expande. Armenia 3. Expande. Australië 1. Expande. Austria-Amateus 7. Expande. Bahrein 2. Expande. Nou, je hoort al. Brazil 2. Expande. Knop Chile 1. Expande. Expande. 2. Slash 3. Dit is dus zoals ik al bang was, Expanden. nog steeds expande. Knop. Behoorlijk 1. ontoegankelijk, maar je, je hoorde het al. Op de PNG. Afgehaald door Google. Op about. geselecteerd. Oeneems, top. E-Favrits, top. Brazil 2014, top. Settings, top. Oké, okay, we gaan even naar de settings kijken, te kijken of we daar settings. wat aan hebben. Top: 4 van 4. Settings: Context: Grijs. Permanent leren, Movats. Restoren per Grijs. Feedback: Grijs. Screen auto refresh, screen auto refresh, schakelknop, aan, screen refresh interval. grijs, Sc screen auto refresh, schakelknop, aan, die gaan we uitzetten, uit. want die kan voor ons wel eens vervelend zijn, screen refresh interval. grijs, notification settings, grijs, de zo score, names, Top. Een van en we vier... zijn weer beneden, die hoort allemaal grijs knoppen, ik zal er eens een proberen, grijs, grijs, Geboorte, Grijs permanent hier in De gehoord niks. Gestoren gaan ze. Grijs. Grijs. Feedback. Grijs. Dus. De baatsoffa score. Geselecteerd. Brazil 2014. We gaan even Top naar Brazil 2014. Worden we daar iets wijzer? Matches Page 1 of 2. Round 1. 12 juni. GC favorieten. Knop. 12 juni. 22. Brazil. Kroatië. GC favorieten. Knop, 13 juni, 18, Mexico, Cameroon. Je hoort hier ook een andere tijd, Ik Mexico. Icon VC favoriet En nu krijgen we, als het goed is, dan 22 uur. 13 juni, 21, Spain, Nederlands. Gek hè, die andere zei 17 uur en 21 uur hebben Spain, Nederlands, wel gewoon op 2100 uur. Ik ga hem eens even tikken ODDS, back, terugknop. Kijken knop. wat er nu gebeurt. Details. Details. Page 1 of 3, share, knop, star Knop. Op 2581 560207927257344. Ja. Adds door Google. Mobiel about. En verder horen we, of zien wij. Hoofdknop Knop. knop. 1 foto. Hoofdletter X. odds DDS. 3.2, 4.2, 3.2, 3.2, 3.2. Nou je hoort het al Terug titel. Black um. matches. Page 1 of 2. Kijken, page 1 van 2. We kunnen eens kijken. Page 2 of 2. Wat pagina 2 te bieden heeft. Groep A. M. E. Brazil. 000. No, no, no. Cameroon. 000. No, no, no. Kroatië. Mexico. Groep B. Australië. Zielen. Necterland. Nederlands. Spanje, no, Nederlands. No, no. 000. Geselecteerd. Nederlands. Chile, Geselecteerd. Nou, er wordt geselecteerd. Nou, er no. Groeps. Page 2 of 2. Groups. We gaan weer even kijken. Page terug 2 naar... of 2. Page 1 of 2. Weer terug naar pagina's. En dan hebben we patches, matches en groepen. Dat is dus het verschil tussen die twee pagina's. Page 1, of en... round 1. Round 1. Round 1. 12 juni. Icon GC favorieten. 13 juni. Icon G, 13 juni. Dus hier vinden 21. we wel wat, maar. Als ik dit hier sowieso al merk dat hij behoorlijk ontoegankelijk is, wat mij betreft, heb ik het gevoel dat als je toch iets met deze apps wil. Dat die WK214 van Marisa Carboni meer geschikt is dan um, deze sofa-score, live-score. Er staat wel in dat je daar ook dingen van Wimbledon en zo kunt zien. Um, ik kan nog even kijken als ik terug ga naar die games. Daar hadden we ook twee pagina's. Dat was voetbal. Voetbal. 1 of 2. Pagina 2 of 2. Voetbal. Knop. Live. Waar 2 of 2? Stil. International Int. 14 90 plus 1-1 Iran. Ja. Angola. Ik, um, ik zou zelf zeggen: van wie hier zijn tanden op stuk zou willen bijten, ga je gang. Maar voor mij is hij gewoon dermate ontoegankelijk dat ik deze er sowieso meteen weer afgooi. Oké, okay, zie je nog commentaar op? Um, ja, ik wel. Uh, want die derde tab onderin, uh, 2014, is eigenlijk de belangrijkste. Hè? Dat je ze kunt inzien. En onder die eerste tab kun je inderdaad allerlei andere sporten ook nog uh, de liedjes bekijken. Ja, maar dat dacht ik al met. Ook als ik naar, die, uh, naar de derde tabblad kijk, die te, uh, uh, Brazilië 2014, dan vind ik toch dat ik... Uh, minder, ook minder informatie te zien krijgen. Uh, en zeker ook ontoegankelijke informatie. Maar minder informatie dan in die eerste app. Ik bedoel, uh, als voetballiefhebber zou ik dan toch gaan voor die, uh, voor die eerste app. Ja, ben ik met je eens. En ik ben ook geen voetballiefhebber. Erg toch, hè? Wat zitten we hier te doen? <laughs> uh, maar we gaan voor de komende weken toch nog even verder kijken. Want ik heb nog een aantal gratis apps gezien. Dus mocht jij nog iets zien, Nens, dan kun jij dat natuurlijk ook doen. En dan uh, zou ik zeggen dat wordt gewoon vervolgd. Nou, dit waren de apps voor vandaag. Um, wat mij betreft gaan we nu door naar het laatste deel van het Vraaguur. En dat is de valreep uh, inclusief natuurlijk daarbij horend alles wat ons deze week aan Apple is opgevallen. Ergenissen, zowel als leuke dingen. Uh, wie de microfoon wil hebben, die grijpt hem. Nou ja, we zijn met z'n tweeën over. Ik, heb, <laughs> ik heb eigenlijk, kan me niet herinneren dat ik iets bijzonders heb gezien, maar er is wel een, een update van nu Ik weet niet of iemand die al bekeken heeft, ik weet niet of dat uh, nog aanleiding geeft tot iets zeggen. Nou, ik had hem ook gezien, maar volgens mij. Uh, ik, ik, uh, ik krijg de testversies van nu.nl en ik heb. Uh, niet echt in de testversies de updates daarvan dingen gezien waarvan ik blij werd. Die knoppen onderaan uh, om te delen en zo, die waren nog steeds niet goed. Um, ik zal uh, via het contact wat ook via accessibility loopt weer eens uh, vragen wanneer daar nou iets aan gaat gebeuren. Maar ik heb hem, uh, ik heb hem dus de, de officiële versie nog niet bekeken. Maar ik heb niet het idee dat die beter zou zijn... Dan dat hij was. Ik kan hem er wel even bij pakken hoor. Moet ik wel even kijken of ik meteen de goede pak en niet de testversie Momenteel. het moment. Nou, het enige wat ik zag uh, dat er nieuw was, dat is dat er een soort dagoverzicht bij is gekomen. Ik weet niet precies waar het, over, waar het over zou moeten gaan waarschijnlijk. Nou ja, het zal wel over het nieuws gaan, maar een dagoverzicht of zo. Ik zal eens kijken. Um... en u? en u? NL Ik denk, uh, ik weet het de... En NU Het vervelende is dat de, test, de, tech, de testversie bij mij net zo heet als de officiële versie Dus ik moet even kijken welke ik nu open En NU NL Menu Knop De menu knop Deze onbekend misbruik door voormalig pastoor Menu Icon settings Knop Icon settings Voor pagina 17 Nuls Twee files Zojuist bijgewerkt 407.08 TV Gits. The live algemeen. Wilders mocht envelop Tweede Kamer gebruiken. Oei. A27 ligt voor politieonderzoek Julius Overval. Deze onbekend misbruik door voormalig pastoor. Man gearresteerd in verband met aanslag Marathon Boston. Nou, we zullen eens even kijken. We zullen er, er even Ik zal eerst even kijken welke versie het is. Knop. Dat kan ik hier wel zien, hoop ik. Knop. Wijzigen. Foto's. En uw zon. Top 10. Net binnen. Bij katernen. Menu. Het categorie. op Menu. Het categorie. Wetenschap. Menu. Het categorie menu, het categorie raken, knop, opmerkelijk Sluit hm, heb ik geen... Menu, knop, wijzigen, foto's en user, top 10, net binnen mijn katerne, geselecteerd, voorpagina algemeen, hey. geselecteerd voorpagina, algemeen menu, sport, menu, link tech, menu entertain, menu, link, overig, nou, sluit menu wijzigen, misschien dat ik daar wat zie want ik kan op het klaar. moment... knop, foto's, en user, top 10, net binnen mijn kater, voorpagina, menu, of het ja, categorie, menu, het categorie, categorie Video. Menu. foto foto's Menu. etiket FC knoppen. Hier kun je dus... Menu. Etcate. Icon. Icon. Hier kun je dus... Hier zie je ook die, die stomme, ontoegankelijke knoppen weer in om ze aan je favorieten toe te voegen. Knop. Dus ik sluit even het menu. Deze A27 dicht voor menu. Knop. Icon settings. Ah, settings. Ik zit ook verkeerd. Instellingen. Sluit menu. Over deze applicatie. Daar wil ik zijn. kijk of hier het versie er instellingen staat. Over deze app. Staat. Over deze app wordt aangeboden door... Deze iPhone-applicatie wordt gratis aangeboden. Copyright. Privacy. Disclaimer. Feedback. Sluitmenu. Instellingen. Over deze aan. koptekst, Deze app wordt aangeboden door. koptekst, Nou. Deze. Copyright. Privacy. Feedback. Disclaimer. Feedback. Deze app wordt aangeboden. Ik zie hier dus geen versienummer. Uh, ik pak even die andere NU. die ik heb. En en nu? En nu, de NL, tweede onlangs Ondanks bijgewerkt, dat is dus de nieuwe hey, en nu, ja, dat NL, is... menu, knop hij zegt dat, hè? als er een update is geweest dan zegt de app en ik had dus iets verder moeten luisteren dan mijn oren lang zijn euh, dan zegt hij van onlangs bijgewerkt icon settings voorpagina, overzicht 17.0. zojuist bijgewerkt 2 files 407.01 tv-gids live, algemeen Wilders mocht envelop Tweede Kamer ja. gebruiken. Hier zie ik dezelfde dingen, dus het is waarschijnlijk dezelfde versie, de testversie die ik al had. Waarbij ik nog steeds vind dat er ontoegankelijke zaken in zitten. Algemeen. Wilders mocht envelop Tweede Kamer en. gebruiken. Als je een artikel terug. opent, was Knop. er ook iets raars als ik in één keer met mijn vier vingers dus naar beneden ga. Bovenaan scherm. Meest gelezen. Koptekst. Nou, dat doet hij nu goed, denk ik. Alle Kamerleden hebben te allen tijden het recht om briefpapier terug te knopen. I can start. Algemeen. Alle Kamerleden hebben te allen tijden het recht om brief, papier of enveloppen met het logo ja, ik van het Kamer te laten gebruiken. Lees ik VG de tweede door. Kader, Volgens minister van Saudi-Arabië bezoek. Kop Timmerman stuurde het eerder werd bekend. Dat zou die. De beslissing zou zijn ge die heeft geschreven. Kracht. De hele artikel. Punt. Werkgeverzorgd, adverentie in lokale krukke Knop Iconstar. Nu Knop. zie je dat hij dus weer terug naar boven springt. Dat doet hij ook steeds en dat deed hij in de testversie ook. Dat heb ik al een keer gemeld, maar blijkbaar of niemand heeft, uh, heeft het niet gezien, of hoe moet ik dat zeggen, of ze kunnen het niet oplossen. Maar dat vind ik dus zelf heel vervelend als ik door die artikelen veeg, dat die heel regelmatig naar boven terugspringt. Maar uh, ja, ik vind hem nog steeds niet optimaal en uh, ze hebben wel contact uh, met Accessibility en dus ook met ons. En ja, het, het feit blijkt dat ze toch niet echt voor de volle 100% met die toegankelijkheid bezig zijn. Wat, wat is een beetje dom, ik weet het niet. Wat is, wat is met vier vingers naar beneden vegen? Wat gebeurt er dan? Nee, euh, tikken. Als je met vier vingers op de onderste helft van je scherm tikt, dan gaat de focus in één klap helemaal naar onder aan je scherm. Een soort, noem het maar, de endtoets. En tik je met vier vingers. Euh, ...op de bovenste helft van je scherm, dat is een soort home-toets... ...dan gaat de, de cursor of de focus in één klap helemaal naar boven. Die vier vingers hoeven niet per se horizontaal naast elkaar te staan... ...want dat is op een iPhone best een beetje lastig. Dus je kan het ook in een boogje doen. Vaak doe ik het met de duim en drie vingers. Dus de, de, mijn duim onder mijn drie vingers... ...en dan past het wat mij betreft beter op de iPhone. Nou, ik heb ook nog gisteren gekeken bij NL Alert. Daar, daar maken ze op het ogenblik reclame voor... Dus maandag een of ander testbericht aanstaande maandag. ik dacht nou toch eens kijken. Maar het kan nog steeds niet op de iPhone 4. En het kan ook niet op, ik heb nog twee Nokia's, daar kan het ook niet op. Dus dat is heel treurig voor mij. Ja, ik euh, zou eens moeten kijken op, op mijn vijf uh, waar ik dat zou kunnen vinden. Ik moet je eerlijk, ik geloof dat ik het ooit eens ergens heb uitgezet. En... Uh... Ik ga het ook niet aanzetten, want ik merk wel als de bom valt, zeiden we dan vroeger. Uh, ik ben geabonneerd op een alert sms van, uh, van Omroep Flevoland, als er dus hier in de beurt iets gebeurt. En ik vermoed dat als er een landelijk groot landelijke uh, calamiteit is, dat ook Omroep Flevoland de mensen, zeker als het ook hier Lelystad betreft, uh, dat ik dan ook wel een sms krijg. Maar um, waar, uh, ik kan wel even kijken, uh, Astrid, waar heb jij gekeken in de instellingen? Nee, ik heb op de site van nl, uh, NL alert.nl gekeken. Daar kun je, uh, er staan uh, alle toestellen waarop je dat wel of niet kunt instellen. En uh, ja, nou ja, er stonden mijn toestellen geen van alle. Vanaf je kan het pas instellen vanaf de 4S. Dus uh, ja, nou ja, dan houdt het op. Ja, dan houdt het op. Ja, inderdaad. Maar ik, ik moet je eerlijk zeggen dat ik ik zal eens kijken waar dat instelbaar is. We hebben het volgens mij een tijd geleden toen het de eerste keer uh, ook in de media aan de orde was alles gekeken volgens mij heeft het toen, toen had ik zelf nog uh, alleen de vier dus ik weet niet of het uh, volgens mij is er toen ook al iemand geweest die er even naar gekeken heeft maar goed jij dus niet helaas of je moet toch maar een nieuwe iPhone kopen ja ik ben zeer aan het twijfel. dit ding bevalt me eigenlijk prima zoals het is en uh, ik ben in juli weer aan een nieuw abonnement toe maar ik weet het gewoon nog niet wat ik wil nee. nou dat snap ik is ook een moeilijke beslissing uh, zo'n abonnement is uh, aardig prijzig en dan betaal je toch ook nog zo'n dikke 300 euro voor het toestel. En binnenkort komt de iPhone 6, roepen ze alweer. Nou, ik ben heel benieuwd wat ze daar nou weer voor nieuws in stoppen als ze al iets nieuws hebben. De iPhone 5S bevalt me prima. Uh, alleen het probleem, heb ik al eerder genoemd, is de vervorming van het speakertje bij een groter volume. En uh, ik had een uh, paar dagen geleden weer een iPhone 5S in handen van een cliënt en ze doen het allemaal. En het is vooral buiten vervelend. Maar goed, het is niet anders. Verder is het gewoon een mooi en snel toestel. Dat is gewoon een feit. Oké, okay, de valreep. Heeft er nog iemand iets te vertellen over Apple of iets anders voor de valreep? Dan krijgt hij nu de kans. Dan heb ik nog wel wat voor de valreep, dat heeft niks met Apple te maken, maar met Android. Eindelijk, de Google spraak uitvoer is in het Nederlands en het is een dame geworden. Dus um, de Android toestellen kunnen nu geüpdate worden, maar dat is dus voor Android toestellen en niet voor Apple. Maar ik dacht ik wil het toch eventjes noemen. Ja, ik had het al gelezen in het Android forum, maar ik hoorde ook al mensen roepen van dat ze hem niet mooi vonden in verband met de intonatie geloof ik. Alleen uh, waren er wel uh, uh, de woordenschat was wel vergroot uh, het, bij het goed uitspreken van de woorden, maar er was iets commentaar over de, nou ja, over de intonatie en over de manier waarop die klonk, geloof ik. Ik heb mezelf nog niet gehoord. Um, ik weet niet of jij hem al hebt gehoord zelf. Ja, natuurlijk, want ik heb hem gelijk aangezet. En ik heb op Twitter heb ik even een, een demo'tje laten laat ik eigenlijk een demootje horen van de stem, zeg maar. En ik heb toevallig vanmorgen een stukje boek laten lezen, voorlezen. En inderdaad, dat viel mij ook op. De intonatie, het lijkt wel. Ja, ik vind het ook niet prettig om aan te horen, maar het kan wel wennen. Het is niet onduidelijk. Maar de intonatie, inderdaad, daar kan ik wel inkomen dat dat niet prettig is. Ik heb erover gelezen dat uh, het probleem vooral was dat er zo ontzettend weinig emotie in die stem zat. Maar ja, dat, ik weet het niet, want ik heb het niet hoor. Nee, dat bedoel ik ook met de, met de intonatie. Um, uh, als je hem vergelijkt met die a cappella stemmen, uh, wat zou je dan nou zeggen? Nou, daar kan ik heel duidelijk in zijn. Dat vind ik de a cappella beter. Uh, inderdaad, nou ja, wat ik al zei, die, uh, echt, ik liet het boek voorlezen en, het, en ja, wat ze wat... wat uh, als er het eigenlijk al zei, het, het klinkt gevoelloos. Weet je? Ja, ik weet niet, ik kan het ook niet thuisbrengen, maar dat is het wel. Dus Hij is wel qua verstaanbaarheid, vind ik hem wel te verstaan. Maar inderdaad, uh, ja, ik, denk, dus, ik, ik weet niet waar het aan ligt, maar intonatie. Maar hij is natuurlijk gratis en die a cappella stem is dat niet. Dan moet je niet denken dat hij heel duur is. Want uh, wat is het, uh, 1 euro zoveel of 3 euro zoveel? Dus dan kun je ook niet echt... Uh... Een boterham minder van eten? Nee, dat klopt. Maar wij ze. Ja, ik zeg altijd, maar ik ben altijd voor de gratis en is uh, best mee te leven. Oké, okay, ik, ik heb een tablet hier. Ik zal even kijken of ik. Uh, uh, ik weet nog te weinig van Android af, maar ik ga in ieder geval even kijken of ik hem ook kan, uh, kan installeren. Oké, okay, um, dat was dus uh, jouw bijdrage. Uh, heeft nog iemand een bijdrage? Kim, ook niet? Bij weekend. Dat vind ik nou heel belangrijk. Je hebt groot gelijk. Dat ga ik ook iedereen wensen. Mensen, dit was het Bartimeus I Ask uur van vrijdag 30 mei 2014. Ik wil iedereen weer bedanken voor haar, zijn aanwezigheid. Ik zeg het nou een keer goed, zeg. In één keer. En ik hoop jullie volgende week weer allemaal te horen om drie uur, vrijdag 6 juni 2014. Een goed weekend en tot volgende week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 Well, move my...